12 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het agentschap Telekom gaat strenger optreden tegen radiopiraten. Verder een mediaforum, vandaag met Asje ten Broeke en Pieter Klein. En nu het NOS Journaal, hier is Jan van den Putten. Goedemiddag, Amerikaanse legerartsen martelden Gevangenen staat in rapport. Rechtszaak tegen Morsi geschorst. En Jansen Steur nu voor de strafrechter. Er is wind en regen. In het westen en noordwesten komt later ook wat zon erbij. En het wordt 10 tot 13 graden. Morgenochtend trekken de buien via het Noorden weg. Later komt er dan toch weer regen. En het wordt morgen 8 tot 11 graden.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 Het Pentagon verwerpt de conclusies uit dat rapport. Een woordvoerder van het Pentagon laat weten dat het rapport ongefundeerde conclusies bevat op basis van beperkte informatie. De eerste zitting in Cairo, in het proces tegen de afgezette president Morsi van Egypte, die zitting heeft niet zo lang geduurd. De rechter heeft de zaak geschorst, want Morsi en andere hoge moslimbroeders scandeerden leuzen. Correspondent Sander van Noorn in Cairo, wat riep Morsi?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 Ja, het begon met vertraging sowieso. Is Egypte helemaal in de plan van deze dag en de veiligheidsmaatregelen? Uh, ze hebben het nu uh, op een plek gehouden waar uh, die goed beveiligd beveiligen is. De militaire academie, dus niet een gewone rechtbank. Enorm veel politie op straat, uh, delen van de stad die zijn afgesloten. Bijvoorbeeld het tragierplein, daar kan niemand op of af. Uh, dus men is ontzettend bang dat de moslimbroeders uh, gaan demonstreren. En uh, wordt die angst bewaarheid? Is er al gedemonstreerd? Er is gedemonstreerd. Uh, op meerdere plekken in het land kleine demonstraties. Een uh, paar ook in Cairo voor dat uh, gebouw van de militaire academie... waar Morsi dus binnen zit. En dat ging lange tijd eigenlijk goed. Politie en demonstranten tegenover elkaar... gescheiden door een Maar Op een gegeven moment begon de woeders... ...van de Muslim aanhangers zich tegen de media te keren, tegen de Egyptische media... ...waarvan zij zeggen dat hij wel heel erg op de hand van de militaire regering is. En uh, dat keerde zich op een gegeven moment tegen journalisten in het algemeen. Dat was het moment dat we even uh, zijn weggegaan. En we zijn nu op weg naar een andere demonstratie in de stad... ...waar groepen voor- en tegenstanders tegenover elkaar... Uh, lijken te staan. Met andere woorden, ja, er wordt gedemonstreerd. Ja, op sommige plekken gaat dat mis. Maar op grote schaal, nee, dat allerminst het leven in Cairo gaat voor de rest gewoon door. Eens kijken of die rechtszaak ook vandaag weer hervat wordt. Sander van Hoorn in Cairo. En voor de rechtbank in Haarlem is het proces bezig tegen de oud-VVD gedeputeerde Hoijmaijers van de provincie Noord-Holland. Hij wordt verdacht van fraude, omkoping en valsheid in geschriften. En het OM verdenkt Hoijmaijers ook van witwassen. Doordat zij op basis van die valse facturen, op basis van de omkopingsfeiten, geld hebben ontvangen en overgeboekt ter waarde van een bedrag van ongeveer een half miljoen euro. Edwin van den Berg volgt de zaak. Nou, het is een hele vastlijst. Edwin, hoe loopt het allemaal? Nou, het is de eerste van vijf zittingsdagen hier op de Haarlemse rechtbank. Waarbij vanochtend uh, dus uh, het OM met deze dagvaarding uh, kwam die we net hoorden van, uh, van de officier van justitie, meneer Steen. En vervolgens uh, uh, stellen de drie... Zo, en daar gaat de verbinding met Edwin van den Berg. Haarlem, antwoordt niet meer. Je hoort ons niet meer, hè? Nee. Oh, daar was hij weer heel even. Nee, hè? Dat gaat hem niet worden. We gaan uh, Edwin even aan de kant schuiven. We gaan eventjes naar die stroomstoring. Ja, als we het toch over storingen hebben. Het Mediapark gisteravond. Um, de omroepen wisten niet dat de noodstroomvoorziening zou worden getest. Netbeheerder Liander weet ook nog niet hoe het kan dat gisteravond de stroom uitviel. Mediapark nou, Media Park wil, zijn, wil een test van de noodstroomvoorziening doen. En dan verzoeken ze ons om in de voorbereidende fase een aantal zaken te regelen. Omdat zij natuurlijk aan de buitenkant van het terrein aan ons netwerk vastzitten. Uh, wij hebben al die voorbereidende zaken gedaan. En vervolgens uh, gaat Media Park zelf die test uitvoeren. Uh, en daar is het blijkbaar misgegaan. Uh, maar goed, die noodstroomvoorziening is niet van ons. Dus wij weten ook niet wat daar is misgegaan. Nederland 1, 2 en 3 gingen gisteravond enige tijd op zwart gisteravond laat. En de radiozenders vielen ook uit. Voorzitter Hagoort van de publieke omroep noemt de storing dramatisch. En volgens hem was die test niet aangekondigd. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Nou, even terug naar uh, Haarlem, waar uh, VVD-gedeputeerde, oud-VVD-gedeputeerde Hoijmaiers voor de rechter staat. Die wordt van van alles verdacht: fraude, omkoping, uh, witwassen, valsheid, ingeschriften. En Edwin van den Berg, uh, die staat er met zijn neus bovenop. Jij zou net gaan vertellen, Edwin, hoe het allemaal verloopt daar. Nou, het is de eerste dag uh, uh, van, uh, van deze vijfdaagse rechtszaak... waarbij vooral de drie vrouwelijke rechters deze ochtend hebben gebruikt... om Hoijmaijs te bevragen uh, over alles waarvan het OM nu verdenkt... hoe dat nou in zijn werk is gegaan. Hoijmaijs uh, put zich uit om de rechters te vertellen... hoe dat wereldje binnen de projectontwikkeling en de bouw eruit ziet... en hoe hij dat heeft gedaan. Maar Hoijmaijs heeft vanochtend nog eens herhaald... dat corruptie en criminaliteit hem vreemd zijn... En dat hij wel eens veel adviezen heeft gegeven. Hij geeft ook toe dat hij daarvoor is betaald... ...soms 2500 euro, soms 3500 euro... ...via inderdaad het bedrijf van zijn vrouw. Het geld werd dan gestort op de rekening van een bevriende makelaar... ...maar dat dat nooit ging om adviezen daar waar het raakte aan zijn werk als gedeputeerde. Nou, daar gaat natuurlijk deze hele discussie over. Vervolgens uh, uh, heeft hij uh, ook toegegeven dat hij als gedeputeerde uh, een te grote bek heeft gehad. En ja, zei hij tegen de rechtbank, dan creëer je niet alleen vrienden. Nou, dat zal heel goed kunnen, reageerde een van de rechters. En zo gaat dat samenspel hier de hele ochtend door. En ook de komende middag, waarbij uh, dus de rechters probeert te overtuigen van het feit dat hij inderdaad geld heeft ontvangen voor vele adviezen. Maar Corrupt, daar is geen sprake van van corruptie. Nee, dus het is geen geslagen hond in de in de rechtszaal. Nee, hij uh, verre van eigenlijk. Hij verdedigt zich. Ik denk dat de rechtbank zelden zo'n uh, breedspraakige verdachte voor zich uh, ziet die uh, uh, veel meer spreekt dan zijn advocaat. Zijn advocaat is denk ik de hele ochtend uh, ruwweg nog maar 30 seconden aan het woord geweest. En Hoijmeijers voert alleen het woord. Naast hem zit zijn vrouw. He, hij stuurde die facturen uh, naar die bedrijven op naam van het bedrijf van zijn vrouw. Zij wordt daarom ook uh, uh, vervolgd. Zij heeft ook zelf nog helemaal niets gezegd. Zij uh, probeert uh, de komende uh, zittingsdagen ook, uh, ook hier niet bij te zijn. Omdat, uh, zegt haar advocaat, ze wel iets meer te doen heeft dan hier vijf dagen lang naast haar man te zitten. Maar je put zich dus uit uh, om te zeggen dat, uh, dat hij wel veel adviezen heeft gegeven. Veel geld daarvoor heeft ontvangen, of in ieder geval geld heeft ontvangen. Maar dat hij niet corrupt is. Edwin van den Berg bij die zaak tegen Hoijmaijers in Haarlem.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 Tot drie keer aan toe heeft de examenpolitie in Holland geweigerd om een diploma uit te reiken. En tot drie maal toe zijn wij daarbij in het gelijk gesteld. En het is toch heel bizar dat een hogeschool zich dan ook kennelijk niet aantrekt van de uitspraak van haar eigen beroepsorgaan. Nou, de studenten had ook een schadevergoeding ge geëist, en die is gedeeltelijk toegewezen. De Nationale Ombudsman, Brennik Meijer, heeft vragen over een filmpje... dat de politie in Almelo online heeft gezet. Daarin is te zien in dat filmpje hoe een Poolse veelpleger... op de trein naar Berlijn wordt gezet. Brennik Meijer over dat filmpje. Toen ik het filmpje goed bekeek, toen rezen er toch verschillende vragen. Bijvoorbeeld een vraag over de, de al dan de niet vrijwilligheid uh, van de terugreis. Vooral ook omdat je uh, iemand eigenlijk dwingt het land uit te gaan... Terwijl dat uh, natuurlijk niet kan als het gaat om iemand die uh, in Europa woont. En hij maakt zich zorgen over de beeldvorming in Nederland... over mensen uit andere landen. En verder vraagt de ombudsman zich af of de man niet is gedwongen. U hoorde dat zeggen om het land uit te gaan. Dat kan natuurlijk niet als het gaat om iemand... die ook uit de Europese Unie komt, zegt Brenning Meijer. Oud-neuroloog Jans Versteur. Hij staat voor de strafrechter in Almelo. En hij moet zich verantwoorden voor de gevolgen... van tientallen foute diagnoses bij patiënten. De rechter vanochtend. Meneer Jansen, beginnen we met de zaak tegen u. Verdachte wordt verdacht van 21 strafbare feiten. U bent Ernst Nicolaas Herman Jansen. Juist. Feiten 1 en 2. Wordt hem verweten dat hij opzettelijk mevrouw Verjal in een hulpeloze toestand heeft gebracht en gelaten. ten gevolge waarvan zij is komen te overlijden. U bent geboren op 24 oktober 1945 in Wissekerken. Ja. Feiten 3 tot en met de 17. Dat hij, de heer De Haan, de heer Van Losser, de heer Mulder. It, We hebben voor deze zaak twaalf zittingsdagen mevrouw uitgetrokken. I, de heer Weijers en de heer El Haddad... in een hulpeloze toestand heeft gebracht en gelaten... ten gevolge waarvan zij zwaar lichamelijk letsel... en psychisch letsel hebben opgelopen. Even de microfoon aanzetten. Dit letsel hebben die genoemde personen opgelopen... omdat verdachte bij deze mensen een onjuiste diagnose heeft gesteld... in de meeste gevallen Alzheimer... en vervolgens aan die onjuiste diagnose heeft vastgehouden formele sluiting zal plaatsvinden op 28 januari 2014. En het laatste feit, feit 21, dat hij een bedrag van ruim 88.000 euro heeft verduisterd. En dit bedrag behoorde toe aan de stichting Louis Body Project. En twee weken later, 11 februari 2014, zal vervolgens ons worden gewezen. Dat was dus de strafzaak die begonnen is tegen Janssen Steur. Afgelopen vrijdag verscheen de oud-neuroloog al voor de tuchtrechter in Zwolle. En die bepaalt alleen of Janssen Steur als arts professioneel heeft gehandeld. In Wijk bij Duurstede, ANL Alert. Ik hoor hem gaan. Nou, die doen het in elk geval. Zal ik hem afzetten? Doe maar. Inwijk bij Duurstede wordt hard gewerkt om de troepen op te ruimen... die de windhoos heeft veroorzaakt. De windhoos liet gisteren een spoor van vernieling achter. En verslaggever Marno Remmer stond vanochtend midden in de troep... in Wijk bij Duurstede. Mensen helpen elkaar om de dakpannen bij elkaar te vegen die massaal van het dak zijn afgekomen. De mannen van gemeentewerken zeggen net het was maar goed dat het zondag was. Weinig mensen op straat maar ook op het industrieterrein er zit een enorme ravage. Ze zeggen alsof er een oorlog is geweest. Eén kantoor, een hele zijkant eruit. Je kijkt er zo naar binnen. En ook bij de bouwmarkt zijn ze nu druk aan het opruimen. En ook hier zijn de mensen die elkaar helpen. Echt werkende geluiden hè? van werkende mannen. Dit zorgt toch ook weer voor een soort samen zijn eigenlijk, hè? Oh, dit dit verbroedert enorm. Maar uh, dan hebben we nog wel iets anders om uh, te verbroederen. Maar goed, het is, uh, het is wel... Uh, oh, uh, nou, ja. de buren helpen elkaar, dat zie ik wel. Het is mooi dat we het inderdaad met z'n allen weer, uh, weer oplossen. En het is nog niet bekend wat de totale schade is in wijkbeduurstede. Vandaag komen de verzekeraars langs om de schade op te nemen. Het is ruim 12 over 12. Uh, nog even de hoofdpunten van deze uitzending. Amerikaanse legerartsen martelden gevangenen. Dat staat in een onafhankelijk rapport. Artsen mochten overgaan tot martelen, want het ging om misdadigers... en niet om patiënten. Pentagon ontkent. De rechtszaak tegen oud-president Morsi van Egypte is geschorst... omdat Morsi en andere hoge moslimbroeders leuzend kandeerden in de rechtszaal. En in Nederland staat Janssen Steur op dit moment voor de strafrechter. Hij moet zich verantwoorden voor de gevolgen van tientallen foute diagnoses bij patiënten. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen meteen Den CIV en lunch. Opa en oma, mag de tv wat zachter? Krijgt u ook wel eens opmerkingen over het volume van de Radio of TV?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 Zakelijk verzekeren kan anders met Interpolers zeker van je zaak. De verzekering die met je bedrijf mee verandert. Exclusief verkrijgbaar bij uw Rabobank. Interpolis. Glashelder. Donderdag is het gratis hoortestdag bij Schoneberg. Dat is al over drie dagen. Kees, Femke en Melle participeren met meewind in windenergie op zee. Met een beperkt risico en een aantrekkelijk rendement.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 Het is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal in NCRV Document vanavond. De documentaire Don't Shoot the Messenger... over wat er nog over is van de Occupy-beweging. We bellen zo meteen even met een van de makers. In het mediaforum columnist en wetenschapsjournalist Asjat Ten Broeke... en Pieter Kleiner, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Het gaat onder meer over de stroomstoring... die de publieke omroep gisteravond trof. Journaalpresentator Herman van der Zand... vertelde de kijkers dat de redactie weinig meer kon doen... Veel materiaal is niet te benaderen, je kan er niet bij komen, je kan niet monteren. Je kan dus uh, als redacteur ook geen onderwerpen maken. Zometeen het later journaal moet worden gedaan, maar er uh, staan wat beeldschermen aan. Maar camera's kunnen niet bediend worden, geluid kan niet uh, aangezet worden. Een nieuwe week van de Nationale Nieuwsgrize. En de eerste die aan de bak moet is Paul Uylenkruijer en die komt uit Meidrecht. Dit is Radio 1 Lunch. We beginnen met het media nieuws het agentschap Telecom gaat strenger optreden tegen radiopiraten. 45.000 euro boete kunnen ze maximaal krijgen als ze met een illegale zender de lucht in gaan. En de geheime zenders worden niet meer gewaarschuwd, maar krijgen gelijk een boete. Marielle van Dam is woordvoerder van het agentschap Telecom. Waarom worden jullie nog strenger? Nou, we waren al heel streng, want die boetes die waren er al een of twee jaar. Uh, maar we hebben nu gezegd, alle uh, mensen die zich bezighouden met die illegale uitzendingen... die weten echt wel dat het uh, illegaal is en dus verboden is. Dus we gaan echt niet meer waarschuwen. De tijd van waarschuwen is nu gewoon voorbij. Maar dit soort zenders heeft een hoge aaibaarheidsfactor. Die doet toch eigenlijk geen vlieg kwaad? Nou, dat zou ik toch niet zeggen. Het gaat vaak om hele professionele zenders die een bereik hebben de, de antennemasten van, meer, van tussen de 50 en 100 kilometer. Dat zijn echt hele grote stations aan het worden. En daarnaast heb je heel veel uh, commerciële omroepen die geld hebben betaald voor die frequenties. Die hebben er last van, want hun luisteraars die kunnen hun dus niet bereiken. En dus hebben ze minder reclameinkomsten. En tegelijkertijd zijn er ook juist heel veel mensen die bij ons klagen dat ze dus bepaalde uitzendingen niet kunnen uh, ontvangen omdat er ...storingen zijn. Ja. Wij krijgen jaarlijks zo'n uh, 1200 klachten van mensen... ...die dus hun favoriete station niet goed kunnen ontvangen. Nou, ik, ik vond het eigenlijk wel opmerkelijk om te lezen... ...dat die etenpiraterij groter wordt. Want je zou toch denken dat die mensen... Al ...tussen allemaal uitgeweken zijn naar internet? Nou, dat is ook wat wij steeds zeggen. Van, goh, ga alsjeblieft via internet bezig, want dan heb je echt een veel groter bereik. Uh, je krijgt veel meer luisteraars, uh, je bent er gewoon legaal bezig. Dus dan is er niks aan de hand en heb je hebt ook veel minder investeringen voor nodig. Maar om nou te zeggen dat het meteen groter is geworden, dat wil ik niet zeggen. Maar het gaat erom dat die, die antenneinstallaties die zijn zoveel zwaarder geworden. Dus het bereik van die uh, illegale radiostations, dat is veel groter geworden. Maar vinden zij gewoon dat kat- en muisspelletje met het agentschap Telecom ook gewoon leuk, die uh, zendpiraten? Nou, wij denken niet dat het een spel is. Het is wel degelijk een serieuze overtreding... Um er zijn al 1200 mensen die sowieso al klagen bij ons per jaar, dat zij hun favoriete zender niet kunnen ontvangen. En daarnaast kan het ook gevaarlijke situaties opleveren. Stel je voor dat de regionale omroepen als ramp, rampenzenders gestoord worden in ontvangst, of radio 1, dan heb je, is er echt een serieus probleem. En daarnaast komt het ook een enkele keer zelfs voor dat de, de vliegtuigen in hun communicatie bovenin de lucht ook gestoord worden door die illegale zenders, omdat ze daar, daardoor niet goed met elkaar kunnen praten. Ja, hoe bond moet iemand het maken om die boete van 45.000 euro te krijgen? Nou, dan heb je het inderdaad over die sterkere zenders... waar we het zojuist over hebben. Dus echt in een bereik van meer dan uh, 50 tot 100 kilometer... Uh, dat die etenpiraat in, uh, in, in de lucht zijn. En uh, ja, daarnaast ook... Heel, als hoeveel, hoe meer mensen er last van hebben, hoe hoger de boete wordt. Geen waarschuwingen meer, maar gelijk een boete. Dat is het advies. Mariel van Dam, woordvoerder van het Agentschap Telekom. Hartelijk dank. Kritiek op het Amerikaanse tv-programma Saturday Night Live. Na het vertrek van Mea Rudolph, dat was in 2007, heeft het programma van NBC niet één zwarte vrouw in de cast gehad. Afgelopen zaterdag reageerde Saturday Night Live in het eigen programma. De actrice Carrie Washington speelt eerst Michelle Obama, maar krijgt dan in de sketch te horen dat ze zich beter snel kan omkleden. want ze moet ook nog Oprah Winfrey spelen. So Oprah in of oh, because of the whole Yes exactly. <laughs> in that case I will leave and in a few minutes Oprah will be here. De producers van de show bieden vervolgens in beeld excuses aan de actrice aan omdat ze zich zo vaak moet verkleden. The producers at Saturday Night Live would like to apologize to Kerry Washington for the number of black women she would be asked to play. De organisatie colorofchange.org die schreef naar aanleiding van het gebrek aan zwarte vrouwen in Saturday Night Live een open brief aan Lorne Michaels en dat is het brein van dit programma. Het is alweer twee jaar geleden dat de Occupy-beweging over de hele wereld actie voerde... tegen vooral het corrupte financiële systeem. Een NCV-document is vanavond de documentaire Don't Shoot the Messenger te zien... waarin een paar actievoerders worden gevolgd. De film werd gemaakt door een bijzonder collectief van zeven filmmakers. We luisteren even naar een klein fragmentje. Occupy gaat binnenkort mensen die alles maar drinken het kamp uitzetten. Nu. Nu? Nu. Drugs, alcohol en randfiguren. En dan komt het op die paar mensen die het dan in stand houden zo zwaar aan... en die acties die tussendoor wel werden uitgevoerd... die waren dan steeds weer een, een, een boost in een de opleving. Maar dat was niet genoeg. En, dat, en dan is die wissel die je trekt op die mensen die er dan nog wel zijn... is gewoon veel en veel malen te groot. Een van de makers is aan de telefoon. Jan tin Yuen, Goedemiddag. Goedemiddag, hi. Op, op welke manier is die film tot stand gekomen? Uh, ja, twee van onze men mensen van ons collectief, die stonden op 15 oktober, stonden daar. Een, uh, Aliona van der Horst met haar camera en Hens van Rooy met zijn geluidsapparatuur. En uh, ze waren heel erg onder de indruk van de e enorme enthousiasme en de grootheid die daar heerst. het was echt het gevoel van er gaat iets gebeuren in onze eigen achtertuin. En op die dag besloten ze gewoon met, uh, om gewoon te gaan draaien en om met de documentaire te beginnen. Nou, ze kwamen al heel snel erachter dat uh, ja, er gebeurde zoveel op dat kamp en uh, je kon totaal niet verwachten wat er allemaal ging Gebeuren dat dit een project was dat ze niet uh, alleen maar met z'n tweeën aan zouden kunnen. Dus uh, heel snel hebben ze ons erbij betrokken. Dus uiteindelijk zijn we met een groep van zeven mensen hebben deze film samengemaakt. En jullie werken, jullie ja. werkten echt in duo's en waren daar voortdurend aanwezig, in feite? Ja, ja, we waren constant met z'n tweeën, uh, dus één camera, andere uh, geluid, echt op een soort grillje-achtige manier constant uh, aan het draaien. Uh, hoofdpersonen aan het volgen en ja, gewoon kijken wat er zou gaan gebeuren. Want het, dit was wel echt, er was geen financiering, er was nog helemaal niets en je wist ook niet welke kant het op zou gaan. Alleen maar, je had alleen maar een plein, uh, er was een enorm grote verontwaardiging, mensen waren op de been en opeens ontstond er zo'n tentenkamp. En ja, je kan je voorstellen voor documentairemakers... ik bedoel, wij reizen de hele wereld af voor mooie onderwerpen... maar nu eindelijk gebeurde er iets in onze eigen achtertuin. Dus uh, ja, nou. het was een prachtige sfeer die er toen heerste. Ja, maar jullie gingen dat met een grotere groep maken... maar hoe kom je dan dat je niet allemaal hetzelfde staat te filmen? Uh, ja, we hadden het heel erg op zijn, uh, op zijn Global's hadden we het ingericht. We hadden uh, een logboek hielden we bij. Dus iedereen schreef gewoon op wat uh, hij of zij had gedraaid. En uh, ja, er was gewoon heel veel overleg. Dus het was allemaal online. We hadden Google Docs hadden we gebruikt. Uh, om, om, dat was ons uh, zeg maar dagboek. En zo hielden we gewoon bij uh, wat we allemaal die dag, op dat tijdstip, uh, met wie had, hadden gedraaid. Ja. Nou, was, uh, nou, je zei het altijd, de, de, de sfeer daar was in het begin echt wel. Uh, Laten we zeggen, je, Jullie werden daardoor gepakt. Uh, hoe, hoe hou je nog afstand tot het onderwerp dan? Hoe kan je dat nog kritisch blijven volgen? Nou ja, dat was ook helemaal niet de bedoeling. Uh, ik bedoel, je, je kan wel gewoon altijd objectief blijven en langs de zijkant blijven staan. Maar dit was nou echt zo'n onderwerp dat we dachten... Uh, ja, wij, wij, zijn, wij vinden het heel erg sympathiek. We zijn er ook door gegeten. Wij zijn het zelf ook eens met het gedachtegoed van, de, van Occupy. Uh, en volgens mij zijn wij ook niet de enige erin. Er is gewoon een enorm grote verontwaardiging die nu heerst onder de bevolking... Uh, ik bedoel, 99% van de mensen, ja, dat is niet die, die slogan 99%, die voelt zich gewoon niet meer verant, ja. Uh, ja, vertegenwoordigd door de politiek of wat uh, weet je, hetgeen wat de macht heeft. Ja, maar, de... maar ik kan me nog wel herinneren dat wij in die tijd ook bijvoorbeeld een standpunt.nl daaraan gewijd hebben. Er was de uitslag eigenlijk best in het voordeel van de Occupy-mensen, maar naarmate daar meer beelden vandaan kwamen en Poon bijvoorbeeld heeft zich daar veel ja. uh, getoond en heeft veel beelden laten zien van allemaal toch wel wat gekkies ook die daar rondliepen. Dus ik kan me ook voorstellen dat je dan wel teleurgesteld bent na die eerste euforie. Nee, dat is ook wel zo. Ik bedoel, het is ook niet een, uh, ja er zijn geen heldere concrete uh, uh, resultaten uitgekomen. Maar uh, ja, we hadden nu eenmaal besloten om gewoon te draaien. En dat hele proces hebben we gewoon echt in, in kaart willen brengen. Het is voor ons ook een soort van stuk geschiedenis die we bijna gewoon in, uh, in kaart hebben gebracht. Eigenlijk is de, de opkomst en de ondergang van de beweging. Maar wij volgen de hoofdpersonen, want wij vonden het echt ontzettend inspirerend... dat zij ondanks alles, ondanks hun ponius die hen elke dag kwam lastigvallen... ondanks al die koorballen die hen kwamen treiteren... dat ze toch bleven staan voor hun idealen. En dat, dat bleef overeind, ja. uh, weet je, uh, on, on, on, ondanks dat hele kamp om hen heen. En heeft Occupy iets, iets wezenlijks veranderd? Zoals ik al zei, ja, het, het is niet ineens een 50-plus-partij geworden of een, een of andere politieke partij. Maar het is, uh, ja, in, in mijn zin, zin is het ondergronds gegaan. Er zijn hele grote social networks, zijn er allerlei verbrande uh, zeg maar. mensen samengebracht die elkaar niet wisten te vinden. En uh, ja, het, het, ze organiseren nog wel eens uh, betogingen, bijvoorbeeld tegen dat Monsanto... wat uh, een maand geleden bijvoorbeeld weer de uh, dam vol met uh, mensen uh, hebben ze op de been gekracht, gebracht. Alleen het hoeft niet meer per se Occupy te horen, uh, te heten. En ja, bedoel, bedoelde blijven natuurlijk. Wat natuurlijk het mooiste was eraan, voor de eerste keer waar zag je al die mensen gewoon fysiek op een plein bij elkaar komen. Waar allemaal gelijkgestemden, allemaal mensen die hun verontwaardiging wilden laten zien en laten horen. Ja. Heeft het bij jou zelf iets veranderd? Eh... Uh... Ja het, uh, ja, het raar is, nou ik ben bijvoorbeeld van bank veranderd. Dat is al, uh, dat is al heel wat. En ik denk dat, uh, uh, ja ik ben serieus van de, uh, van de ING uh, ben ik uh, naar de Triodos gegaan. En dat is echt super Dat komt echt door deze film uh, ja, te maken ja, ja. door... Uh, <laughs> Omdat ik denk dat je, de, dat, dat een mens ook gewoon door hele persoonlijke kleine dingen dingen in, wel in beweging kan brengen. En ik denk dat dat de les is die, uh, die Occupy ons kan leren. Dat misschien kun je de grote dingen niet in het groot aanpakken. Dat moet je ook niet willen. Maar kijk dan naar jezelf, dat zou je zelf kunnen doen. Ja. Nou, de vier mensen die in de film worden gevonden, die gaan ook gewoon, gewoon door, zullen we maar zeggen. Dus we moeten het vanavond gaan bekijken. Het wordt uitgezonden dus in het kader van NCV's document Nederland 2 vijf minuten voor 11. Dankjewel. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het Mediaarchief. De Avro begint vanavond met uh, Join the Beat. Dat kan u bijna niet ontgaan zijn, maar je wordt helemaal gek van dat sportje uh, waarin Gerard Ekdom met allerlei mensen muziek staat te maken. Uh, in ieder geval proberen ze op die manier een, een hit te scoren. Via een tv-programma een hit maken, dat deed ons denken aan Star Maker, waarin een groep jonge popmucici werd uh, klaargestoomd om de hitlijsten te bestormen. De cabaretiers van Fara's Kopspijkers die noemden het kinderarbeid en begonnen mei 2001 een actie tegen deze eendagsvliegen. Ze wilden aantonen dat je via heel veel media-aandacht makkelijk een hit kunt scoren. Wekenlang bestookten ze uh, ons allemaal en stookten ze het vuurtje een beetje op. 7 mei, dan ligt de single dus gewoon in ja. de winkels. En uh, wat erger is dus dat starmaker die, uh, die, die proberen ons natuurlijk uit te dagen... die hebben zowel op 7 mei als op 14 mei... gaan zij twee singles gaan zij uitbrengen. Oh. Zij proberen over ons heen te gaan, onze markt af te snoepen. Ze spugen ons rechtstreeks in ons gezicht. Het is nu afgelopen, we moeten ze pakken... en dan kunnen ze een paar lekkere, een paar lekkere omroepjes er tegen Maar nu zijn wij aan de beurt. Het is nu afgelopen, wij hebben een vrachtwagen... die komt vanuit Oostenrijk met 15.000 singles. Die vrachtwagen zit vol met singles. En jullie weten... Het is oorlog. Ik zeg geen Saddam zijn. Jullie zeggen geen Saddam zijn. Het is nu oorlog, totale oorlog. We shall never surrender. En zorg dat je aan de goede kant staat. En die hele Van Breukhoven kan met dikke vette rug op. En Vanessa, die kan met haar dikke lippen met die negerinnen mee gaan zingen. Oh. Jij gaat nu... Han, Hans Breukhoven is directeur van Free Ra Ragged Shop. Die uh. hebben we hard nodig. Ja. Jij, jij, gaat, uh... ja. jij gaat nu, jij gaat nu zeggen dat je dat allemaal niet meende. Ja. Uh, Opzamerhand, een... zeg maar, meneer Breukhoven, sorry. Miau. Nou, en vooruit Hans Sibbel maakte zijn excuses. Het lukte de cabaretiers ook nog. One Day Fly kwam vanuit het niets binnen op nummer 1. One Day Fly, wanna be a wonder... One day fly. Er werden 60.000 exemplaren van verkocht. De opbrengst ging naar een goed doel, een actie van UNICEF... om kindsoldaten te helpen. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Doen we vandaag met Asjet en Broek, is wetenschapsjournalist... en columnist bij De Volkshand. Hartelijk welkom. En Pieter Klein is adjunct hoofdredacteur bij RTL Nieuws. Hartelijk welkom ook. Oh. Het licht ging eventjes uit in een deel van Hilversum. Uh, gisteren, <laughs> daar ging de publieke... Uh, TV en ook de radiozenders uit de lucht vanwege een stroomstoring. Een test met het noodnet is daarvan waarschijnlijk de oorzaak. Het wordt allemaal verder uitgezocht. Uh, heb je er veel van gemerkt, Asja? Uh, nee, ik heb er niet zoveel van meegekregen. Bij ons was de stroom even uitgevallen door uh, blikseminslag. En daarna heb ik gewoon de TV niet meer aangezet. Dus ik, uh, was heerlijk in het ongewisse. Bij, bij, bij ons is. Het, maar jij woont ook in Hilversum, of? Uh... Nee, ik woon in Deventer. Dat was oh. heel iets anders aan. Oké, okay. ja, nee, want er ging inderdaad zo'n golf van slecht weer over het land. Maar daar had dat dus waarschijnlijk mee te maken. Mm. Ja, nou, dat was het bij ons. Alle stoplichten deden het ook niet meer. en zo. Dus, ja. uh... Uh, Pieter, jij bent natuurlijk geabonneerd op de NOS pushberichten en was onmiddellijk op de hoogte van dit nieuwsfeit. Mm -hmm. En, wat dachten we toen? Ik dacht, hè, waarom wordt dit gepusht? En toen dacht ik, oh, gelukkig, want ik woon wel in Hilversum. Oh, alles doet het bij mij nog. Toen dacht ik, oh, zo alles het bij mijn clubje nog doen? Toen heb ik even gekeken en toen dacht ik... Uh, publieke omroep, veel succes. En ik zie vandaag dat er allemaal gedoe is en toestanden... En... Ja. Tja. Maar alle publieke zenders uit de lucht, dat is toch op zich ook wel een nieuwsfeitje, of niet? Vind je niet? Tja. Ja, om te pushen, wou je zeggen. Ik was geschokt, ik heb 1 en 2 gebeld. ik dacht, als dat maar goed komt... Jonger, ja, nee, maar. Bedoel, je moet toch, bedoel, er waren toch wel mensen denk, die daar... Nou, ik zat ook naar stuurvoetbal te kijken. Ik dacht, wat gebeurt hier nu ineens? Het licht ging allemaal uit en ze gingen kaarsjes ja, neer. Ja, ze... ik, ik begreep dat er grote paniek was in het hele land. Een soort war of the worlds. Nederland <lacht> stortte in één. En uh, ja, Ik dacht, ai, hoe moet het nu verder met de publieke omroep? Ja. Ja. Als, het, als het RTL was geweest, had je dat ook onzin gevonden? Nee, absoluut niet. Nou, ja, kijk, het punt is natuurlijk, er is een stroomstoring. Kennelijk was er een communicatiemisverstand, een foutje, een vrij stom foutje. Wij maken ook foutjes, het zou ons denk ik ook kunnen gebeuren. Wij hebben ook noodvoorzieningen voor als de boel eruit klapt. En het is natuurlijk uh, vervelend, maar ik snap al het gedoen iets. En ik zou zeggen, jongens, regel het. Hou je mond, ga het regelen. Ja, ja. Maar even de mensen informeren van wat er aan de hand is, vind je dat overdreven of niet? Nou ja, ik kan me, snap best dat er één of twee zinnetjes aan worden gewijd. Zo, nou jongens, er was iets mis, we zijn er weer. Nou, dan kan je over tot de orde van de dag, toch? Nou. Ik zag ook mensen op Twitter die zeiden: Nou, we kunnen vast wennen. Als straks die hele publieke omroep is opgeven, dan ziet het er zo ongeveer uit. Ja, het is lekker rustig. Misschien komen mensen nog eens toe aan het lezen van een goed boek. We ja, gaan een boek lezen. Ik dacht: ja. een Mooie incidentele bezuiniging ingeboekt. Klaar, Jo. <laughs> ja, ja, ja. Jij ja, was ook alweer van: Oh ja, RTL-nieuws. Ik zie het hier staan. Uh, Oké, okay, we gaan zo meteen doorpraten over uh, andere zaken in de media. We hebben ook genoeg uh, aandacht aan besteed. Ze zoeken het maar uit. En uh, we horen wel op termijn wat er nou precies uh, mis is gegaan. Um, zometeen dus deel 2 van het mediaforum Dit is radio 1. E. Eerst nu het laatste nieuws in het NOS -journaal. Het proces tegen oud-president Morsi is verdaagd tot 8 januari. Dat meldt de Egyptische Staatstelevisie. Het proces werd vanochtend kort na het begin geschorst... omdat Morsi en 14 medeverdachten leuzen riepen. Ombudsman Brenningmeijer heeft vragen over een filmpje... dat de politie Almelo online heeft gezet. Daarin is te zien hoe een Poolse veelpleger op de trein naar Berlijn wordt gezet. En volgens Brennikmeijer had dat filmpje niet gepubliceerd mogen worden... vanwege de beeldvorming over mensen uit andere landen.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 En een oud-student van hogeschool in Holland, die jaren wacht op haar diploma, moet dat diploma alsnog krijgen. Heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De student kreeg vier jaar geleden een voldoende voor haar scriptie. Maar later werd die voldoende ingetrokken omdat intussen de eisen strenger waren geworden. Volgens de rechter deugde die intrekking niet. En dat zijn de hoofdpunten. AWB Verkeersinformatie Helene de Geest. Er staat uh, één file en dat is op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Tussen Stroel en Kootwijk, twee kilometer door een aanrijding. Lunch met Jurgen van den Berg. En het media voor we doen met Asja den Broek en uh, Pieter Klein. Nou, We gaan even door op dat bericht wat we net ook hoorden. De politie van Almelo heeft een uh, Poolse veelpleger... na het uitzetten van uh, zijn straf op de trein naar Berlijn gezet. Uh, dat weten we omdat de politie zelf dat filmpje daarvan op Facebook heeft gezet. In het filmpje horen we een agent vertellen hoe hij en een collega de Pool naar de trein brengen. We zijn inmiddels vs station Engeland. Miel Mulder heeft net al in zijn perfecte Pools, ja, Tsjechisch, Duits, Engels uh, met hem gepraat. En meneer is heel erg blij dat hij weer terug kan naar Polen. En daar zijn wij ook heel erg blij mee. Pieter, goede zaak dat de politie dit doet. Nou ja, ik heb er wel grote aarzeling bij. Ik weet niet waarom die agenten het precies hebben gedaan... Ik kan me voorstellen dat ze iets willen aantonen. Maar als een officieel overheidsorgaan en de politie in dit geval dit soort filmpjes gaat verspreiden... ik weet het niet. Ik heb grote bedenkingen. Ja. Asha? Ja, ik ook. Ik was eigenlijk een beetje gechoqueerd toen ik het filmpje zag. Um, Ten meer omdat het kwam voor mij een beetje bovenop... wat er gebeurde bij de Zwarte pieten demonstratie op het Malieveld. Uh, toen uh, ging de, poli de politie van Den Haag, die twitterde... het was een feestje en uh, we hoefden niet in te grijpen... terwijl ze wel een uh, zwarte vrouw hadden ontzet, eigenlijk... van oh nee. een aantal agressieve Zwarte Pieten fans Dus ik zou zeggen, het was geen feestje. En dat vond ik heel politiek getint. En dat, dat gevoel heb ik hier weer... Dit is, dit is politiek van de politie, zeg je. Ik heb het gevoel dat dit... Um, ik, kan mij, ik heb heel erg zitten nadenken van waarom zouden ze dat kunnen doen. Maar ik krijg er weer een beetje zo'n heel naar PVV-gevoel bij. Ja, ik zeg het maar gewoon zoals het is. Maar dat is wat, wat het op mij he, uitstraalt. Zo van, Nou, we gaan een pol uitzetten. Ze zijn ook in de nopjes daarmee. Dat is het, blijkt duidelijk uit het filmpje. Dus ik krijg een heel... Ik wil graag dat de politie politiek neutraal is en zich ook uitzo in de sociale media. En ik wil liever niet van de, politiek, van de politie horen dat ze graag Polen uitzet of dat ze. Dus, voor dus als het zo'n belager van die mevrouw was geweest, uh, dan had je dat ook niet goed gekeurd als ze dat hadden gefilmd. Nee, nee, ik was blij, was een journalist die dat had, ge, er waren journalisten bij, die hebben dat gefotografeerd en gefilmd, dat is de taak voor journalisten. Ja. Nee, ik bedoel, maar, je zegt het mag niet politiek worden. Dus het, het, het, de politie ik, moet niet politiek nee, worden, Maar ook niet ik. politiek, in jou, zeg maar, als het op jouw lijn zou zijn, nee, politie, mag het ook niet. Nee, nee. Ik, vind, ik vind dat zij zich daarvan moeten onthouden, want de politie hoort voor iedereen te zijn. Is het te politiek, Pieter? Nou, wat ik net al zei, ik kan me voorstellen... dat mensen de idiotie van een systeem aan de orde willen stellen. Uh, maar de vraag is of dit dan het juiste middel is. En ik heb daar grote bedenkingen bij. Daar komt het op neer. Ja. En ik heb minder dan Asja het gevoel dat het nou een PVV-statement is. Het maakt mij niet uit. Deel wel de conclusie van Asja. De politie moet zich op zich onthouden van politieke statements. Ik weet niet of dit er nou precies is... Uh, zo'n statement. Uh, maar het gaat wel heel erg ver. En, en ze hebben dat gewoon gefilmd. Ik weet niet of ze dat aan die jongen gevraagd hebben. Dat hebben we volgens mij niet in beeld gezien. Dus... Nou, ja, je ziet wel zijn gezicht. Hè. Dus uh, heel even. Een ja. uh, beetje schokkerig allemaal. Ja, ja, maar het gesprek zelf is niet in beeld. Ja, dan, ik bedoel of hij toestemming heeft gegeven om dat te filmen. Geen, en, maar, en of dat hij dat zelf niet. überhaupt dat wil, dat moeten we dan de woord van de politie op aannemen. Ja, hij wilde wel graag terug naar Polen. Ja, dat zegt de politie. Maar dat <laughs> hebben we hem niet horen zeggen. Dat vind ik ook weer zo. Ja, nee. ik, ik, ja als, ze, als ze gek genoeg zijn om zo'n filmpje te plaatsen, dan. Ja, mijn achterdocht en op van de politie is groot, dan moet ik erbij zeggen. Dat... Ja. Uh, de, de, uh, want de ombudsman heeft zich ermee bemoeid. Hè? Die zegt dat het was eigenlijk een slecht idee Wat vind je ervan dat de ombudsman zich op dit niveau... Uh, met filmpjes zo bemoeit? Nou ja, de ombudsman is uh, tamelijk actief. En uh, heeft overal een mening over. En uh, in dit geval vind ik het prima dat hij uh, die waarschuwing geeft. Het lijkt me ook dat nou. iets is wat in het politieland besproken... zou moeten worden in het Openbaar Ministerie. We zien in toenemende mate hoe uh, politie actief is in het verspreiden van veel materiaal in het openbaar ministerie. En daar is de nodige discussie over, hè, wat mij betreft op zich terecht. De politie daar heeft intussen gereageerd. Een disciplinaire maatregel tegen de agenten die het filmpje uh, hebben gemaakt um, en op Facebook hebben gezet... is absoluut niet aan de orde, zeggen ze daar. De politieleiding gaat wel met de allermeloze agenten praten... maar dat gesprek zal gaan over het probleem van de aanpak van veel plegers en de manier waarop ze daar aandacht voor hebben gevraagd. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind, dat, ik, vind het, ik vind het heel merkwaardig. Want dat, dat geeft een soort van zweem van goedkeuring aan zo'n zo actie. En ook zo'n daad. Dat, het lijkt mij toch echt niet aan een stel almeloze agenda Om dit uh, op deze manier op de agenda te zetten. Dat, als, dat al, als het zo vreselijk moeilijk gaat in het werkveld. Dan neem ik toch aan dat er binnen de politie intern manieren zijn. Om dat aan de politiek duidelijk te maken bijvoorbeeld. Ja, ja. Goed, uh, dat is dat. Dan uh, sletten gaan we het over hebben. Het was uh, dit weekend. Ik kijk niet per ongeluk naar jou. Ja, de, oh ja, ik vroeg me al af. Ik, ik, voor ongeluk, ik keek ja. vroeger naar jou. Nee, maar dat, dat, dat, dat was gewoon omdat jij zit recht tegenover me. Dat is, ik keek even omhoog. We gaan nu hebben over sletten. Uh, ik keek naar Pieter trouwens voor de goede orde. Het is natuurlijk radio. Uh, was dit, dit weekend volstrekt bon ton om het woord uh, slet te gebruiken? Het woord werd op de agenda gezet door Sunny Bergman die met een boek en een film wil wijzen op uh, dubbele moraal. Een man met veel bedpartners is stoer en een vrouw is een slet. Bergman was overal in de Volksland wijde het hele magazine zelfs aan uh, sletten. En ook Bergmans eigen seksleven kwam uitgebreid aan bod. Bijvoorbeeld bij Eva Jinek. Je geeft zelf uh, eerlijk toe met uh, 35 mannen naar bed te zijn geweest. Kwalificeer je dan als slet in nou, de heersende norm? Dat weet ik niet. Ja, nou ja, die jongens in het tentje waartegen ik het vertel... die noemden me wel slet... Um, maar ik denk zelf niet in die termen. Ik, ik denk dat het probleem ook is dat we een soort tweedeling hebben... van de goede, respectabele vrouw en de slechte, oversexte slet. En van die tweedeling wil ik natuurlijk graag af. Pieter Klein, verdiende dit onderwerp zo van aandacht? Tja. <laughs> <laughs> uh, ik vond het niet. Ik vind het over dan. Ik kwam er overal tegen... En ik dacht, nou is het nou de grote maatschappelijke misstand... waar uh, we het dagen uh, over moeten hebben in kranten, radio, televisie. Ik heb er enige aarzelingen bij. Ik dacht wel, goh, misschien ga ik het boek lezen, misschien heeft ze een punt. Maar uh, ik vermoed dat de enige reden waarom mensen erop aanslaan denken... het woord seks in combinatie met het woord uh, sled. En uh, dat is dan kennelijk voldoende om daar uh, heel veel redactionele ruimte aan uh, te ja. wijden. Want daar zit jouw pijnpunt dan bij de, bij de redacties die haar dan uitnodigen. Want ik bedoel, zij is al langer bezig met, met een aantal onderwerpen die, nou ja, die over dit thema gaan, over seks in het algemeen. Ja, je hoort mij niet zeggen dat je journalistiek niet op een intelligente manier iets zou kunnen of moeten met het, als seksualiteit. En bijvoorbeeld uh, het fenomeen dat ze aan de orde probeert te stellen. Dat vind ik op zich prima, maar ik vond het een beetje veel. Ja, maar jij vindt Zag dat de redactie dan invloed... te makkelijk iemand, iemand uitnodigen? En dan... Nou, ik had er een grote aarzeling over. Ik las toevallig dit weekend, of niet toevallig... maar ik las NSC Handelsblad met een paar interessante bijdragen... over een paar politieke en maatschappelijke thema's. Uh, bijvoorbeeld rond internationale politiek, rond effecten van beleid. En toen zat ik naar dat magazine te kijken... en toen dacht ik, ja, wat moet ik hier nou mee? Wat, uh, waarom wordt dat nou gemaakt? Is dat vanuit de veronderstelling... goh, we, moeten, we willen een sexy aantrekkelijke krant maken? Maar heb je het gelezen? Uh, nee, want uh, ik, uh, het magazine op, is op mijn stapeltje beland. Uh, weet nog niet of ik dit kan of wil lezen en of ik er tijd voor heb. Oh, dan heb je wel wat gemist, denk ik. Maar ja. jij vond het wel goed? Nou ja, ja ik vind sowieso. Het is natuurlijk hartstikke slim van Sunny. Om, uh, die heeft een goed PR-beleid. Uh, en ik hou ook van haar. Ik vind dat zij een hele. Ik heb haar documentaire gezien en haar boek gelezen. Ik vind dat zij een hele goede boodschap heeft. Ze dus zij heeft een hele gedegen manier onderbouwd. En die special van de Volkskrant Magazine. Waar ik ook met artikel in stond, overigens. Dat was helemaal niet gek. Ik heb dik verdiend aan haar boek, jazeker. Um, maar er stonden hele goede, hele degelijke stukken in. En. Wat ik vind is, kijk, dit is natuurlijk ook voor veel vrouwen vooral een heel belangrijk onderwerp. En je kan wel zeggen, ja, er zijn andere, andere onderwerpen. Maar we praten al zo vaak over mannenonderwerpen... dat ik heel erg blij was dat dit ook zoveel aandacht kreeg. Want dit is wel voor veel vrouwen iets wat heel erg hun leven beïnvloedt. Ik bedoel, het krijgt nog steeds niet de helft zoveel aandacht als voetbal in het weekend. Maar dit is voor veel vrouwen wel duizend keer belangrijker. Pieter, ga je toch lezen? Nou, nee, ik betwijfel of dit nou het belangrijkste onderwerp is... in het leven van heel veel vrouwen. Ik kan me voorstellen dat het een thema is... of een van de vele thema's. Uh, maar er, ik weet niet of dit nou iets is wat alle vrouwen... met zich mee van... oh jee, ben ik een slet nee, zei... als ik met tien nee. of twintig mannen ben geweest. Dat is het, dat is het ook niet, maar het is wel en let even op het seksualiteit... Dat zel... is wel heel belangrijk om ik, besproken ja, te worden. Ik bestrijd niet dat het best een, uh, interessant uh, uh, kan zijn. Of dat uh, haar boek, ik ga het waarschijnlijk zeker lezen... dat het interessant kan zijn. De vraag is natuurlijk of het zoveel journalistiek aandacht rechtvaardigt. En wat je net zei... je het woord PR, daar zijn allerlei media mee gegaan ook de Volkskrant met maar één argument laten we kijken... of we op zaterdag zoveel mogelijk exemplaren van de Volkskrant kunnen verkopen. Dat is uiteindelijk het ultieme doel. Maar dat betekent niet dat het slechte journalistiek was. Het was ik, ik heb echt, zeker het magazine... ik heb daar ook bijna alleen maar positieve geluiden over gehoord. Waar mensen heel erg blij... en er stond een hoop wetenschap in, een hoop achtergrond. Er is een hoop gespit in onze cultuur en in het, in het wetenschappelijk onderzoek. Dus ik vond het gewoon een mooi weekend, wat dat betreft. Het is dus toch een beetje wc eend uh, uh, maakt reclame ja, uh, voor wc eind, Maar ik moet, ik moet je toegeven... Ik heb het nog niet gelezen. Hij ligt op een stapeltje. Bij deze ga ik hem verplaatsen naar de stapel. Moet ik nog lezen? En ja. dat ga ik ook doen. Stond ook de color van Jeroen Pauw in trouwens. Nou, niet alleen maar vrouwen, toch? Nee, nee, zonder in, Dat is zeker. En, en, maar nog even. Want uh, de, ik hoorde er ook wel mensen dit weekend die ze nou. Ja, die Sunny Bergman daar heb ik nou wel een keer gezien. Dus je kan ook je, je kan natuurlijk net ook. Uh, ze doet dat heel goed, maar je kan ook net iets te veel doen misschien. Ja, kan zeker. Maar ja, ze dwingt niemand om te kijken, toch? Dus uh, kijk, als ik, uh, ik heb ook wel eens een boek moeten verkopen, dan ben ik ook het liefst overal. Dus uh, ja, ik zeg, uh, you go girl. Ja. Ja Um, is, het, is het voldoende gelukt wat jou betreft dat om het allemaal over het voetlicht te krijgen? Dan? Ja, ik heb veel interessante discussies gevoerd dit weekend, zowel, uh, zowel thuis aan de keukentafel als via Twitter merk ik dat er toch wel mensen waren bijvoorbeeld de discussie, hè, maakt het nou uit met hoeveel mensen je seks hebt gehad is dat nou, is dat relevant om het daarover te hebben dat vond ik een hele interessante nou. vraag die zij wel mooi heeft uh, aangestuurd ja, want, want in dat Volksland interview, dat heb ik namelijk wel gelezen daarin klaagt ze ook wel een beetje dat het de hele tijd allemaal maar over haarzelf gaat, nou ja, ze staat voor op die Volksland magazine met, met nog niet een, een, een blote poes, zou ik maar zeggen. Maar ongeveer, uh, nou ja, de duidelijke foto. Ja. Ja. Dat heeft ze zelf niet bedacht hoor. Nee, nee, maar goed, daar hoef je niet aan mee te werken. Dus als je dan zegt van het gaat wel heel erg veel over mij. dan, dan... Ja, maar ze is natuurlijk ook gewoon een persoonlijkheid. Ze is, is een merk. Hè? Dat is tegenwoordig heel hip om een merk te zijn. Als, als, als zelfstandige uh, journalist of filmmaker. Maar zij is natuurlijk echt een merk. En ik snap ook wel dat daar dan die redacties ook weer op afkomen. Maar ik vind persoonlijk wat ze te zeggen heeft een stuk interessanter... dan de kleur van uh, ja. haar onderbroekje. We gaan het Media Forum even onderbreken voor het laatste nieuws. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ja, wat er is geschoten in de rechtbank in Breda. Er was een ecstasyzaak zaak aan de gang en de politie meldt dat er niemand gewond is geraakt... en dat er een verdachte op de vlucht is geslagen. Er is dus wel geschoten, advocaat Jehudi Moscovic, die was bij die zaak in Breda... die zegt op Twitter, het stroomt hier vol met politie, de zitting is geschorst... en het gerucht gaat dat er een kogelhuls is gevonden. Een schietpartij, of er is geschoten in elk geval in de rechtbank in Breda. Straks nog een uur meer hierover in het NOS Journaal. Uh, het laatste onderwerp wat we bespreken in, de, uh, in uh, het mediaforum gaat over de commerciële omroep. In het NSC Handelsblad van afgelopen zaterdag stond een opiniestuk van NOS-directeur Jan de Jong. Hij denkt dat het nieuwe televisiekijken met pay-per-view eerder het einde van de commerciële omroep zal inluiden dan van de publieke. Om voor dat publiek te blijven maken is uh, duur, uh, zegt hij. Pieter, wat dacht jij toen je dat stuk las? Ik dacht, uh, ga je niet ergeren, ga je niet ergeren, ga je niet ergeren. Zei het je tegen jezelf. Dan, dan zei ik tegen mezelf en daarna <laughs> ging ik natuurlijk ergeren. Want? Nou ja, het is natuurlijk evident dat alles in de journalistiek... en alles in het medialandschap onder druk staat. Uh, iedereen zoekt naar wegen om te overleven. Zoekt naar nieuwe verdienmodellen. En toen dacht ik, hé hey, verrek, daar heb je Jan de Jong weer... die op kosten van de belastingbetaler uh, allerlei dingen doet. Soms ook hele mooie dingen. Uh, maar ik dacht, weer een uh, reclamepraatje. En Jan dacht ik, jullie verpesten de markt. En er zijn ook een heleboel uh, journalistieke organisaties... zoals RTL Nieuws, maar ook de Volkskrant... die inderdaad zoeken naar nieuwe wegen om uh, geld te verdienen... Die uh, mooie journalistiek overeind willen houden... doe toch alsjeblieft niet zo triomfantelijk... over uh, waar de commerciële omroep ook mee worstelt. En de reden daarvoor dat jij dat triomfantelijk vindt... is dat hij dat makkelijk kan zeggen... omdat hij gewoon geld krijgt van, uh, van de, ja. Uh, van de ja. overheid. Ja. ja, de koninklijke uh, NOS die verpest de markt... en zegt vervolgens, kijk eens hoe moeilijk de commerciële het hebben. Ja, hallo, zeg, veel gekker moet het niet worden. Ja. Ik dacht, Uit... ga je in een hoekje zitten schamen. Ik werd Uit... er echt een beetje kwaad over. Uitje, wat vind jij? Ik uh, moet zeggen dat ik niet zo ontzettend veel uh, inzicht heb... in uh, dat soort televisiezaken. Maar ik denk wel dat het met pay-per-view... gewoon best wel heel prima geld te verdienen is. De ervaring met bijvoorbeeld iTunes leert toch duidelijk... dat mensen bereid zijn om voor dingen te betalen. Als je het ze maar heel makkelijk maakt om ervoor te betalen. Dus ik denk... Ik heb geen, zie niet in waarom we omhaalsprofetisch erover zouden moeten doen. Uh. Nee, op, misschien op zich niet. Maar als je kijkt naar zoiets als nieuws, wat toevallig mijn markt is. of, mm -hmm. of, of mijn omgeving. Uh, nieuws wordt door veel mensen ervaren als gratis. Dus de vraag is ook. Uh, willen mensen betalen voor nieuws? Ja. Of bepaalde toegevoegde waarden uh, uh, bij nieuws? Context, achtergronden. En hoe verhoudt je dat dan tot wat je nu doet? Tot wat wij nu doen op televisie, wat de NOS doet op televisie, wat de Volkswagen doet, wat de NRC doet, Telegraaf. Oh. Daar worstelt, daar worstelt oh. iedereen mee. En toen dacht ik, ja. Een beetje makkelijk. Ja. Maar goed, hij, hij geeft ook het voorbeeld van Fox, hè, met, die nu met die, met die voetbalrechten natuurlijk bezig zijn. En, en daar proberen natuurlijk heel veel geld mee te verdienen, want dat is hun, daarvoor zijn ze opgericht natuurlijk. Ja. En hij maakt dan de vergelijking met de NOS en zegt van ja, wij zullen dat altijd op een journalistieke manier benaderen. Het gaat ons niet uiteindelijk om daar uh, geld ja, mee te verdienen. Ja, ik herinner me al die journalistieke manieren toen het ging over onder meer de wielersport. Dus Jan de Jong trekt een hele grote broek aan, maar als het op aankomt, zie ik weinig van die journalistiek als het gaat om bijvoorbeeld doping en wielersport. En zo kan ik nog een heleboel voorbeelden verzinnen. En wat hij doet is een Oude reclame in een nieuwe jas. En dat publiceert hij weer. Uh, laat hij er eens mee ophouden. De zaakjes gewoon die, die, die bezuinigingen invullen. En, uh, en ophouden mee. Ik word er echt gestoord met Oké, Als jij nog iets daarover... Nee, nee ik, ik, ik hoop dat het de commerciële goed gaat. Ja, ik gun ze uit al het beste. En de publiek overigens ook. Ja hoor, ook. Zeker. Uh, nou, Dank jullie wel voor jullie bijdrage aan dit, uh, aan dit Medieforum. Dat waren ze met z'n tweeën. Asja ten Broeke en Pieter Klein. We gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. Uh, met zorg samengesteld en uitgezocht door... Onze muziekredactie, dat is een album van James Blunt. Die man heeft ooit de derde wereldoorlog voorkomen. Beweert hij zelf. Hij zat namelijk eerder in het leger. Nu uh, doet hij liedjes. En van zijn nieuwe album Moon Landing draaien we nu Bones. I have never been a beautiful boy. Never liked the sound of my own voice. Wasn't cool when I was in my teens I never slept but I did have dreams As I step out in this big old world Seven billion just trying through your bow. To you bow your heart Running through your zat dus in het Britse leger. Tegenwoordig maakt hij uh, gewoon muziek. James Blunt van zijn nieuwe album Moon Landing was dat Bones. We gaan uh, beginnen aan de nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. Dat doen we vandaag met Paul Uijenkruijer. Hij is 57 jaar en komt uit Meidrecht. Was uw handicap? Mijn handicap is 11. Oké. Er zijn mensen thuis die denken, <laughs> ja, waarom vraag je dat nou al aan de quizkandidaten? Maar u speelt golf, hè? Uh, ja. En dan dien je dat te vragen. Maar 11 is toch wel goed, of niet? Nou, alles is relatief. En je moet soms heel erg blij zijn met af en toe een mooie bal. Ja, ja, oké. Okay. Wel eens een hole-in-one geslagen? Nee, nee, nee dat nou, nog niet. Nee. Nou, kijken of dat hier lukt misschien. Dat zou maar zo kunnen met deel 1 van de quiz bijvoorbeeld. Want 10 is in feite de hole-in-one. Als dus je 10 punten scoort in de, in, de eerste, in de eerste fase. Dat heet dan de factor hier. We gaan kijken hoe hoog die wordt. Verdeeldheid, dat is in de regel het synoniem voor het woord 50 plus oudere partijen. De nationale nieuwsquiz. Het rommelt in de oudere partij. Partijen die de laatste tijd te maken had met een aantal incidenten. Te wijzen waarop Jan Nagel van plan was politiek te gaan bedrijven... dat dat niet zou leiden tot verbeteringen voor ouderen. Er was vandaag geen verdeeldheid. Hij kan niet binnen. Er was geen uh, gerommel. En op ja. dit moment gaat er nog veel meer weglopen, is mij verzekerd. Nee, het was een toonbeeld van eensgezindheid. Oprichter en senator Jan Nagel was dat. Ja, vraag 1. Jan Nagel was de grote man op het partijcongres van 50PLUS dit weekend. Welke functie heeft hij er op interimbasis gekregen? Van voorzitter. Dat is goed, partijvoorzitter, ja. Eh, omdat Nagel ook lid is van de Eerste Kamer... Van 50PLUS worden de eigen partijregels tijdelijk even buiten werking gesteld. Je mag niet twee van die functies hebben, officieel. Vraag 2. Er werd nog iets besloten op het congres van deze oudere partij. De lijsttrekker voor de Europese verkiezingen van mei 2014 werd aangesteld. Wie is dat geworden? Er uh, ja, is iemand van het Europese parlement uh, daar. Maar hoe heet hij? Mm, nee, pas... Zijn naam is Twan Manders en dat is een bekende in het Europarlement, inderdaad. Sinds 1999, namelijk, zit hij voor de VVD in dat huis. Hij stapt nu dus over naar 50. Plus. Bij vraag 3 hoort een geluidsfragment. Luister goed. Niemand weet als hij een jaar nadat hij is veroordeeld... zijn straf uitgezet, weet niemand meer waarvoor hij eigenlijk moet gaan zitten. Ongeveer 12.000 mensen komen op dit moment soms niet of te laat... in de gevangenis terecht. Staatssecretaris Teven, dat is vraag 3, liet gisteren weten... dat hij bezig is met een wetsvoorstel... waardoor er minder tijd komt tussen veroordeling en straf. Na uiterlijk hoeveel dagen wil Teven dat veroordeelde... met de uitvoering van hun straf beginnen? Oeh, ik herkende de naam van staatssecretaris Teven... maar hoeveel dagen, dat is geen idee. Ik zeg 90... Het zijn er dertig. Ja. Teven wil de organisatie van de strafuitvoering dichter naar zich toe halen... omdat hij vindt dat het nu via het Openbaar Ministerie niet goed loopt. Vraag 4. Niet alleen de VVD komt met voorstellen om Nederland veiliger te maken. Een Kamerlid van welke partij pleit ervoor dat agenten... zo snel mogelijk moeten kunnen beschikken over stroomstootwapens? De ChristenUnie. Dat is goed. Gert-Jan Segers zei dat vandaag in Metro. Vraag 5 is weer een geluidsfragment. Wie is dit? Omdat daarvoor had de scheidsrechter een aantal uh, discutabele fouten gemaakt. En uh, daar heb ik wat van gezegd. En uh, nou ja, toen ben ik uh, het veld in gelopen. En uh, dat mag niet. Dat is uh, Marco van Basten. Trainer van Heerenveen, hè? inderdaad. Vraag 6. Een andere scheidsrechter kreeg gisteren veel, uh, veel complimenten over zijn beslissingen. Hij staakte namelijk de divisiewedstrijd die hij leidde vanwege de zware regen. In welke stad was dat? Dat was in uh, Deventer. Dat is inderdaad goed. En de scheidsrechter heet Tom van Siegem. Hij besloot voor de veiligheid om de spelers van GoHead en Herakles naar de kleedkamer te sturen. Laatste vraag. Nog vier punten te verdienen. U krijgt een aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus niet een persoon, maar een onderwerp. En de vraag is simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. 4. Ik heb maar twee minuten nodig. 3. Ik trek niet geruisloos voorbij. 2. Ik ben een slurf met waterdruppeltjes, 1. Gisteren trof ik wijk bij duursteden en zorgde voor veel schade. Oké, okay, stop. De windhoos? Ja, dat was hem inderdaad. Je hoorde hem niet eerder aankomen. Ja. Inderdaad. Hij kwam er geruisloos ja, aan. Ja. ja, het was inderdaad die windhoos. Ja, ja, ja. Ja. is maar een hele korte tijd zo. Ik zou denken denk ik aan Sinterklaas, maar dat was hem niet. <laughs> ja. Nee, dat was hem niet. Dat was de windhoos. <kugt> uh, nou ja, toch nog één puntje dan. Uh, u komt op vijf. Daarmee gaan we vermenigvuldigen in deel twee van de quiz.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 Paul Uienkruijer is 57 jaar, komt uit Meidrecht en is onze eerste kandidaat deze week in de quiz. Vijf in deel 1. daarmee gaan we vermenigvuldigen in deel 2 van de quiz. 90 seconden de tijd, ik stel de vraag, u geeft het antwoord of zegt pas. De doorheen praten mag niet. De nationale nieuwsquiz. In welke Duitse stad is gisteren een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt? München. Dortmund, bij stadion De Kuip in Rotterdam is het beeld van welke oud-Feyenoord-voetballer beklad... Moelen? Goed, welke spoorvervoerder dreigt staatssecretaris Mansveld met juridische stappen vanwege de Vira? Pas. Arriva, tegen welke zorgverzekeraar spant de groep apothekers een rechtszaak aan? Achmedia. Goed, in welk land heeft de rebellengroep M23 een staakt-het-vuren afgekondigd na anderhalf jaar vechten? Mali. Congo, naast de maandelijkse sirenetest werd welk informatiesysteem nog meer getest vandaag? Uh, via Twitter. Uh, alert NL Alert. Dat is goed. Wie wordt de lijsttrekker voor het CDA bij de komende Europese verkiezingen? Pas. Esther de Lange, in welke stad werd gisteren een benefietconcert gehouden voor slachtoffers van een brand? Pas. Leeuwarden, welke oud Rabo-renner heeft aangegeven dat zijn hele ploeg in de Tour van 2007 doping gebruikte? Rasmussen. Goed, een TV-gids met wie op de cover is dit weekend voor 3000 dollar geveild? Een Varagids. Oprah Winfrey. <laughs> welke woningcoöperatie heeft voor 2 miljard beslag laten leggen op de goeden van oud-commissarissen? Pas. Vestia, wie is er uitgeroepen tot kunstenaar van het jaar 2014? Pas. Erwin Olaf, in welke tv-quiz drukte de kandidaat per abuis op de knop en liet daardoor miljoenen mis? Miljoenenjacht. Dat is goed, aan welk land heeft de Amerikaanse minister John Kerry gisteren onverwacht een bezoek gebracht? Egypte. Goed, welk radioprogramma viert morgen de 13.000ste uitzending? Uh, met het oog op morgen. Goed, het proces tegen welke voormalige VVD gedeputeerd is vandaag begonnen? Uh, uit Limburg uh, van Rij? Nee, dat is niet goed. Het was Ton okay. De provincie Noord-Holland. Ik denk trouwens wel dat de vadergids van deze week... heel veel geld <laughs> waard wordt over een tijdje. Want je moet maar eens even kijken bij Buis en Haat, Daar staat echt een heel interessant uh, stuk in. Ik zeg er verder niks over. Um, belangrijk uh, is veel uh, belangrijker natuurlijk de uitslag. 35 komen op. Dat uh, valt me toch een beetje tegen jullie gezegd. Ik dacht, die man die komt. Uh, ik kwam echt met, met het met de gloed in de ogen binnen van ik ga dat eens even afmaken hier. Ja, ja, ja. het is altijd uh, een, een verrassing. Uh wat je gaat doen. Ja, zeker. Nou, zeven waren er goed in deel 2, dus maal die vijf. De eerste ronde is 35. Ik weet niet of het genoeg is voor de weekwinst. We gaan even in ieder geval mee de kaarten voor beeld en geluiden. Lunchradio, de mok en de lunchbox. Stikke bedankt. Een goede reis eronder je Dankjewel. Wij melden ons zometeen weer met een werklus. Doen we weer met een succesvolle ondernemer in het buitenland.